9 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De verkoop van nieuwbouwwoningen trekt flink aan. Sinds 2008 zijn er niet meer zoveel nieuwbouwwoningen verkocht als in het laatste kwartaal van vorig jaar. Meld de branchevereniging voor bouwers en projectontwikkelaars NVB. In de laatste drie maanden van vorig jaar... werden er bijna 80 meer nieuwbouwwoningen verkocht... dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor een deel was dat te danken aan de verruimde vrijstelling... van de schenkbelasting die eind vorig jaar afliep. Maar ook zonder dat effect was er sprake van een fors herstel.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 Het weer op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking. Het duurt even voor de zon erbij komt en de zonsverduistering... is waarschijnlijk maar in een paar delen van het land te zien. Het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vertraag ik op de A9 Alkma-Amstelveen bij Battenverdorp 3... Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Blijswijk 3 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. En een ongeluk is de oorzaak van de lange fiets op de N44 Den Haag-Leiden bij Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 CFM in 2015 al 25 jaar live. live, live. CFM. Met. Met nu de herhaling van CFM Jazz. <tie> Welkom bij Zieven Jess, het tweede uur. Met Peter Den Boer en Fred Kroonsberg. En natuurlijk ook Henk Strohbach. Want hij is op dit moment aan het studeren... welk nummer van de collectie van Billy Holiday hij direct gaat laten horen. En uh, het is uh, zo dat Henk helemaal down the road is gekomen uit Frankrijk. Ja, en in de tijd die wij Henk gunnen... Gaan we iets draaien van Ray Gelato. En zijn groep Ray Gelato's Giants of Jive. Die uh, gaan een prachtig stuk laten horen. On the sunny side of the street. I'm a shade with my boots on parade, but I'm not afraid. And the rovers, zoos, zoos, are totally bapu. I ain't got a set, I'm a rich ass rocky fellow. And the wood does help my feet. On the sunny side, grab your golden tie. Had, had, but parts I choose, I'm too Da doodli da baby. Just direct your feet. Yeah, to the sunny honey Funny the da da the baby I can hear the bit of pop. Rather toddla ba do the di Do the do da t poo boy Bumper the Kulkas. chama tudo Zijn. Zo zal ik dit uh, nummer wat uh, Peter de Boer net draaide willen noemen. Maar Henk heeft ook iets moois in zijn handen. Met een verhaal erbij. Oh ja, een klein verhaaltje. Uh, een nummer, volgende nummer dat Fred wil draaien... dat is When a woman loves a man. Een nummer opgenomen in New York, januari 12, 1938. Toen was ik uh, nog pas anderhalf jaar oud... Gezongen door Billie Holiday en haar orchestra. En er uh, staan hele, hele beroemde jongens op, zoals... Uh, Buck Clayton, trompet, Benny Morton, trombone, Lester Young... The Sax, Teddy Wilson, piano, Freddie Green, guitar... Walla Page, Bas en Joe Jones, op drums... Met Billie Holiday. Vocal. When a woman loves a man. the last one gevoelige stem. En het lijkt wel als ze zingt... of het uit haar diepst van haar hart en haar lijf... schijnt te komen. Van de week of een paar weken geleden... werd ik opgeschikt door het overlijden van Joep Peters. En wij hebben hier in Zandvoort voor de seniorenvereniging... een fantastische organist, en pianist gehad... Joep Peters. Dus ik was uh, toch wel even diep bedroefd. Maar Peter de Boer heeft mij uit mijn slaap gewekt... door te vertellen dat er toch een... een een foutje was in mijn beleving. Peter, vertel eens. Hoe ja, zat dat met Joep? Uh, dat heb je als er meer artiesten zijn... met dezelfde naam. De overleden Joep Peters... was uh, de zanger van de Twee Pinten. Landelijk bekend. En de Joep Peters waar wij het over hebben... is de Joep Peters van het Joep Peters trio. Een muzikant in hart en nieren. Uit Breda en omstreken. Die heel wat uh, platen heeft uitgebracht. En heel wat projecten heeft gedaan. En een van die projecten is een uh, het zijn liedjes uit de bevrijdingstijd. En daar uh, is een cd van uitgekomen met de Joe Peters trio. En wij gaan er een stukje van laten horen. Een uh, kleine potpourri. Sentimental journey. It's been a long, long time. And give me five minutes more. Never thought my heart would be so yearning Why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey Sentimental journey, Just kiss me once and kiss me twice Kiss me once again It's been a long, long Like this, my dear, since I can remember when it's been a long, long, long time. You never know how many dreams I dreamed about you. Just how empty they all seem without you. Oh, kiss me once and kiss me twice. Kiss me once again. It's been a long, long time. kissing me, baby. Kiss me twice, kiss me once again. It's been a long, long... hoorde u in een heerlijk uh, nummer met uh, Down the Road uh, was de cd en het nummer was uh, Talk is Cheap en inderdaad Talk is Cheap uh, ik zat uh, in een file op vakantie en uh, toen had ik een leuk plaatje in mijn handen van Chris Isaac Isaac, ik deed het raam open en het scheelde niet veel want we stonden lang stil of we hadden uh, zoveel contact met andere auto's... dat het niet veel scheelde of iedereen ging zijn auto uit... om op de weg een dansje te gaan maken. Dat gebeurde net niet, want we moesten weer gaan rijden. Maar ik wil u dit nummer toch niet onthouden. Het is een, uh, een heerlijk... Uh, ja, ballet is het niet, maar het uh, inspireert, mag ik wel zeggen. Laten we gaan luisteren naar Chris Isaac met het nummer I Believe. And wishing that somehow we could love again. de nummer Shadows in de mirror werd gezongen door Chris Isaac. En ik zei dat u I Believe nog uh, van mij kreeg, maar dat ging even mis. Verder in de uitzending kom ik daar natuurlijk als ik de kans krijg nog op terug. Want er zitten hier om me heen nog twee muzikale fantasten... die uh, de jazz een uh, goed hard toedragen. Henk Stroobach, een van de mensen van het eerste uur hier te gast vanuit Frankrijk. Bijzondere uitzending, mag ik wel zeggen. Want 25 jaar geleden was hij samen met Daan Huying, de man die dit programma helemaal van de grond tilde. En uh, hij bestudeert nu een cd... om aan te kondigen wat er nog voor ons in het vat zit. Ik, Ja, uh, een interessant nummer van The Bird. The Bird, uh, Charlie Parker. Een nummer uit, 1933, zegt Peter net tegen me. Oorspronkelijk bedoeld voor een musical, Roberta. Uh, rook komt in uw ogen, smoke gets in your eyes. Weggedraaid. Het is, uh, is bijzonder fraaie uh, van een uh, live-opname. Bird at Sint Nix. En uh, de drummer was Roy Haynes. Ik zie hem in gedachten al wanhopig kijken naar de orkestleider. Van, is het nu nou klaar of is het nou niet klaar? Maar de techniek heeft een beetje geholpen. Maar we kunnen niet om uh, Charlie Parker heen als we, in, als we het hebben over jazz. En van de. Uh, een van de leuke dingen van de anekdotes van Park vind ik altijd het feit dat hij de eerste was in de geschiedenis, en dan heb het over de jaren 50, uh, die op een plastic saxofoon speelde. Tegenwoordig maken ze die dingen natuurlijk veel meer, die kunststof. Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Ik heb ook een keer Jerry Mulligan in een concert in Zaandam. Je had daar gordijnen. Er zat een soort Mexicaanse gitarist. Die vreselijk goed speelde. En Jerry ging even weg. En kwam toen tussen de gordijnen door. Weer naar binnen. Dus dan moet je je voorstellen. Hij had die enorme saxofoon meegenomen. En hij kwam terug. Met zo'n mini saxofoon. Oh, ja. En gaf daar zo een brein. solo ja, ja. op. Nou. Ik heb nooit meer vergeten. Ja. Zo prachtig. Dat zijn de verrassende dingen van... Ja. De... Ja. Alle live-opnames. Ja. Wie uh, het goed voor elkaar had... en helemaal het risico van live-opname... en niet nam, althans, op de plaat niet... was uh, uh, natuurlijk Count Basie. Die zijn zaakjes altijd heel goed voor elkaar had. Uh -huh. Wat niet wil zeggen dat hij niet improviseerde, in tegendeel. Maar die heeft dus... Uh, uh, uh, prachtige dingen opgenomen... waar het uh, wel logisch en nodig was... dat je dingen goed afsprak met de big band. En wij gaan uh, een van die stukken horen uit... 83 Motenswing nummer 12 zou dat moeten. de laatste noot van Count Basie... zoals alleen hij dat maar kan laten klinken. ZFMJS heeft vandaag een uitzending... met uh, een speciale gast overgekomen uit Frankrijk... een van de eerste DJs van het programma... Henk Stroobach. En uh, die laten wij af en toe aan het woord... en zometeen mag hij weer iets aankondigen. En wij vinden het leuk om ter ere van hem en vanwege het feit dat hij in Frankrijk woont... om stukjes te draaien die een link hebben met Frankrijk. Zo ook het volgende stukje. Vaste luisteraars weten dat ik uh, in ieder geval altijd... één vaste rubriekje wil in ere wil houden. Dat is het rubriekje klassieke stukken gespeeld door jazzmuzici. Yes en ik laat zo'n stukje horen door het Thomas Harden-trio... ...die zich gestort heeft op een compositie van Claude Debussy. En dat uh, gaat zijn van de preludes uh, Libro 1, La fille aux cheveux, uh, pardon, La fille aux cheveux de l'Ain. Iets aanvragen van de jeugd, Connecticut Youth Jazz Workshop, onder leiding van Reed P. Geddet, Nederlandse naam, dubbel T, director, met zijn uh, jeugdorkest. Uh, ik heb hier uh, een nummer-combo met uh, jongelui gemiddelde leeftijd van 14 jaar. Uh, die spelen I don't mean a thing if it ain't got that swing. Daar zijn uh, alto, tenor saxofoon, klarinet, trumpet, trombone, keyboards, clarinet, keyboards en drumset. Uh, leeftijd 12, 13, 15, 16 en 1. van 17 jaar oud. Nummer dus it don't mean a thing if it ain't got that swing. FNJS vandaag met Peter de Boer, Fred Koonsberg... en als speciale gastenpionier van dit programma, Henk Stroberg. Henk Stroberg, hartelijk bedankt voor jouw uh, interessante verhalen... die je hebt ons kunnen vertellen. En het is natuurlijk altijd uh, heel belangrijk als we de geschiedenis... Uh, van het een en ander op een juiste manier naar voren weten te brengen. En vandaag was hier een stukje geschiedenis van het uh, verleden naar het heden... en ook naar de toekomst... En uh, wie kan ik niet beter dan Clark Terry nog even laten horen... want hij is onlangs overleden op een hoge leeftijd. En ook hij was een man die heel veel investeerde in de jeugd. Al sessies gaf en ook uh, clinics om daar jonge mensen bij uh, te, te betrekken. En dat was ook een uh, grote inbreng vandaag van Henk Probach. Want hij is inmiddels uh, net als wij op een zekere leeftijd. Maar dat betekent niet dat we jonge mensen... Het allerbeste wensen als het gaat om uh, muzikale genot. En dat was vandaag weer twee uur te horen bij ZFM Jazz. Luisteraars bedankt voor het luisteren. En geniet nog even van de Pablo All-Stars Jam Session Montreux 77. Met het nummer Code d'Azur.